Marokko gaat de grondwet hervormen om de democratie in het land te versterken. Dat heeft de Marokkaanse koning Mohammed op de televisie gezegd. Hij beloofde meer zeggenschap voor de regio's. Net als in andere Arabische landen zijn er ook protesten geweest in Marokko. Die waren voornamelijk gericht tegen corruptie en de grote werkloosheid. Jongeren kunnen als de minister Schultz ligt... vanaf november beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Als ze vervolgens slagen voor een theorie- en praktijkexamen mogen ze vanaf 17 jaar de weg op onder begeleiding van een ervaren bestuurder. De minister wil dat jongeren zo meer ervaring opdoen achter het stuur... voordat ze alleen mogen rijden. Minister Opstelten heeft twee Big Brother Awards gekregen... de jaarlijkse prijzen voor de grootste privacy-schenders. Het is een initiatief van de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Opstelten krijgt de award onder meer voor zijn voorstel... om automatisch gescande kentekens vier weken te laten bewaren...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 Ierland staat voor grote bezuinigingen en hervormingen. Het weer, het koelt vannacht af tot 2 graden in het oosten en 5 in het westen. Overdag bewolkt en in de middag wat motregen. Er staat een harde zuidwestenwind en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Harm Edel. Goedenacht, Welkom in Casa Luna. Door mijn gast loopt Nederland voorop. En aangezien hij zich bezighoudt met hartonderzoek... vind ik dat wel geruststellend. Direct na een hartinfarct stamcellen inspuiten in het hart... geeft hoopvolle resultaten. Blijkt uit een groot internationaal onderzoek bij 375 patiënten... geleid door de Erasmus Universiteit in Rotterdam... En mijn gast is een van de grondleggers. Interventiecardioloog Erik Dukers. Welkom. Dank je. Uh, Erik, wat zou ik zeggen? Erik of dokter Dukers? Je mag gewoon Erik zeggen, hoor. geen probleem. Ja. Ik vind het wel een, een goede naam voor een medische serie, toch? Dokter Dukers? Ja, dan gaat het zo, zo. Ding, dong, ding. Dokter Dukers, cardiologie. <laughs> nou, <goed, dank. laughs> ze hebben dat afgeschaft. Hè? We doen het, Erik. Ja. Ik wil eigenlijk graag uh, beginnen bij de, bij de basis. Hè? Want... Ja, onderzoek gaat over stamceltherapie. Mm -hmm. Als je daar therapie afhaalt, dan hou je stamcel over. Mm -hmm. Wat is precies een stamcel? Je hoort iedereen erover praten al jarenlang. Mm -hmm. Mensen hebben er ook een mening over. Ze mm -hmm. zijn er voor of tegen, maar ik heb vaak de indruk dat mensen helemaal niet weten wat het is. Nou, wat waar het eigenlijk op neerkomt, is dat er in het lichaam, dus telkens aan vernieuwing onderhevig. Dus als je uh, bloedcellen hebben die hebben een bepaalde levensduur, en na een verloop van tijd worden ze dan vervangen. Door andere cellen. Nou, deze stamcellen hebben eigenlijk de capaciteit om dus nieuwe cellen aan te maken. En stamcellen hebben dan ook nog de, de eigenschap dat ze niet alleen uh, aanleiding geven tot alleen maar bloedcellen, maar dat ze verschillende soorten cellen in het lichaam kunnen vormen. Dus levercellen, niercellen, bloedcellen. En um, tot voor, denk ik maar bijna vijf jaar geleden zijn we die cellen gaan gebruiken om, zou maar zeggen, de weefsel uh, te laten herstellen na een beschadiging. Mm -hmm. Ja, en in, in ons vak praten we dan over herstellen van uh, het hart naar een hartinfarct. Het groeien van hopelijk uh, nieuw hartspierweefsel, maar ook nieuwe bloedvaten in, de, in het hart. Ja, yeah. maar even terug naar dat begin. Hè, want ik heb me er uh, na, na aanloop van dit interview een beetje in verdiept. En dan lees je aan de ene kant eerst wat, wat jij zegt... van het zijn cellen die cellen kunnen vormen. Mm -hmm. En dan herinner je je allemaal nog de lang geleden de muis... Uh, waar een oor opgegroeid was op de rug. Ja. Omdat je dan een stamcel, lijkt dan zo, uh, daar, daar implanteert, die aanzet tot het maken van een oor. Nou, dat bleek er achteraf niet helemaal zo te zijn, maar die, dat gevoel hadden we toen. Ja. En als je dan verder leest, dan lees je ook, het zijn geen cellen die zelf cellen vormen, maar die bestaande cellen aanzetten tot het maken van bepaald type cellen. Nou, het ligt een beetje aan over wat voor, Je hebt er ontzettend veel soorten cellen. Mm -hmm. Uh, je hebt uh, embryonale stamcellen, dus die bij het kind voorkomen, bij, bij, bij uh, foetus zou ik maar zeggen. En er zijn stamcellen die dus bij de volwassen patiënt voorkomen. Nou, het, het punt is dat die, die stamcellen die heel vroeg zijn, die zijn in staat om alles te vormen. Van uh, spierweefsel tot zenuwweefsel tot nou, alles dus. En de stamcellen die je zou maar zeggen, later uh, kunt terugvinden in het lichaam, die hebben het niet... Die hebben toch een iets beperkte capaciteit. Die kunnen alleen maar aanleiding geven tot bloedlijnen mm -hmm. uh, of tot, uh, tot uh, levercellen. Omdat eigenlijk in een normaal volwassen lichaam ook niet de behoefte is om andere cellen te maken. Correct, ja. ja, ja, ja. Wie heeft die stam zo ontdekt? Dat is een goede vraag, ja, dat zou ik niet weten. een Stam? Doel, nee, nee, nee. Maar kijk, we wisten al lang dat, dat, die, dat die cellen daar bestonden. Maar we hadden nog niet echt de capaciteit om daar... Uh, dingen mee te doen. Uh, hematologen hebben daarbij uh, voorop gelopen. Die, uh, die uh, behandelen al jaren mensen met uh, kanker van, van bloedlijnen, mm -hmm. ja, dus uh, Hodgkin-lymfoom en uh, leukemie. En als je dan zegt jaren, waar, waar heb je dan over tientallen jaren? Vijftien jaar geleden. Toen kwam voor het eerst het idee omhoog van hey. Nou, Hematologen werken er al heel lang mee. Hè? Dus wat ze dan doen is dat ze dan mensen. Behandelen, dus wat mag afnemen, behandelen met, met cytostatica, met dus middel om de kanker te remmen. Uh -huh. En dan vervolgens dan dus hun bloedlijden terug te geven. Nou, dat, dat is een technologie die uh, pas recent is opgepikt, zou maar zeggen, door uh, andere specialismen. Uh, neurologen zoeken natuurlijk een, een methode om bijvoorbeeld uh, zoals iets als een dwarslesie te behandelen of Parkinson te behandelen. Theore ja. Theoretisch, zeg ik nogmaals, zou dat ook moeten lukken met, uh, met zo'n therapie? Dat als je. Uh, stamcellen in een volwassen lichaam beter vinden... die kunnen aanzetten tot het herstellen van zenuwweefsel... Ja. dat dan die banen weer opnieuw gevormd worden. Ja, dat zijn een van de heilige galen van, van stamcelletherapie... dat je ja. dat zou kunnen behandelen. Of ja. Parkinson, dat je de gbr cellen zou terug kunnen geven aan de patiënt. Hè? Daar komen we ongetwijfeld straks nog over te spreken. Okay. Dus, dus, het is een jaar of vijftien oud. Wanneer werd nou duidelijk dat behalve in die, in die bloedtherapie... daar veel meer mee kon? Wie, wie, wie, welk land... Ik kwam er als eerste mee. Nou, in, de, in de cardiologie, want uh, dat is ongeveer zo'n. Nou, vijf jaar geleden was er een, uh, is er een Japanse groep geweest. Moet mm -hmm. ik zeggen, een Japanner en een Amerikaanse groep, die heeft beschreven dat dus in het bloed uh, cellen zitten die dus um, aanleiding kunnen geven tot nieuwe vaatvorming. En zo heten die cellen. Mm -hmm. En um, nou, aanvankelijk, ik weet nog heel goed dat ik die, uh, die groep heb bezocht, vlak nadat hij zijn paper had gepubliceerd. In, in, een of ander gezagheffend blad uh, Science. En um, ik weet nog heel goed dat zijn baas me vertelde dat ik de eerste Westeling was die hem bezocht, omdat ik een van de weinigen was die hem geloofde. Daar moet je maar, even uitleggen. Want dat, dat is een, je zegt een of ander blad, maar dat is een, de met de is. Lens het samen toch wel ja. de een van de twee fantastische toonaangevende medische tijdschriften. Dus mm -hmm. als je daarin staat, moet je het redelijk bij het juiste eind hebben, lijkt mij. Ja, en zeker. niemand geloofde die Japanners? Ja, dat, dat was om, op dat, uh, dat moment dachten we niet dat uh, uh, eigenlijk in een bloed... nieuwe cellen zouden zitten die, die bloedvaten zouden kunnen vormen. Mm -hmm. um, maar dat onderzoek heeft wel een vlucht uh, genomen. En ik denk dat ja, sinds jaar of drie, vier... zijn we echt nu klinische studies aan het doen om uh, bloedvatvorming te induceren. Ja. En ook, uh, uh, zouden we zeggen, het induceren van nieuwe um, spierweefsel. Ja, ja, ja, dus eigenlijk alles wat je wil mm -hmm. om dat hart weer op uh, de reef te krijgen. krijgen. Ja. Daar ga ik zo wil ik eigenlijk daar veel meer van weten. Ik wil eerst even weten, want we gaan het heel chronologisch aanpakken vandaag... Uh -huh. hoe, hoe de stamcel in jouw leven is terechtgekomen. Uh, ik... Of we moeten misschien vragen hoe het hart in jouw leven is terechtgekomen. Dat is misschien een betere vraag. Nou, dat, uh, ik ben begonnen in de, in de neuroscience in de, in de hersenen? In de hersenonderzoek. Of de zenuwen ook, uh, ja. neuro, ja. En dat is een, een prachtig onderzoek. Uh, maar in de kliniek kun je maar heel weinig voor mensen betekenen. Vind ik persoonlijk. Hoe bedoel je uh, dat precies? Nou, om, omdat je qua therapie wat je kan doen naar een, een, een stroke, naar, naar dus een, een herseninfarct, mm -hmm. is nog maar heel erg beperkt. Dat staat er echt nog in de kinderschoenen. En uh, ik viel me op dat uh, toen wij werkten met cardiologie, dat eigenlijk uh, cardiologen veel meer uh, innovatiever waren, in mijn optiek mm -hmm. nogmaals. En uh, dat trok mij ontzettend aan. Dus het meten, het weten, het, het, het kwantificeren van het hart... en het aan de gang krijgen. Dus je kon dus, gewoon veel meer doen, eigenlijk. Ik kon veel meer doen. En ik ben, toen ben ik uh, gekozen om uh, naar Amerika te gaan. Daar heb ik uh, drie jaar gewerkt. En uh, helemaal enthousiast geworden over hoe dat onderzoek gedaan moest worden... met biotechnologie en weet ik veel dan. Gentherapie was toen de tijd heel erg uh, hot. Dat was het behandelen van... Met virussen. Ja. Nou, dat is de, helaas niet echt uh, zo vat gekregen in de kliniek. Maar uh, toen ben ik teruggekomen naar, naar Nederland... om dan opgeleid te, te worden tot cardioloog... en dat te combineren met onderzoek. En dat heb ik eigenlijk de laatste tien jaar een beetje gedaan. Je bent ook gewoon iemand die in een ziekenhuis staat met de witte jas aan... Ja. en zegt meneer Jansen, ik heb niet ook heel goed nieuws voor u. Uh, dat kan jij ook goed. Je, je komt heel rustgevend over hier zoals je hier zit. Echt, ja. zo, je bent wel een beetje een artsentype, mm. ook... Maar je bent dus ook heel erg dat wetenschappelijk onderzoek ingedoken. Ja, dat is echt uh, ja, dat, dat is fascinerend. Ook stimulerend om te doen. Hoor. Maar waarom ben je geen hartschirurg geworden? Eigenlijk? Ik, ik kijk al jaren heel veel medische series. ik begon ooit met Medisch Centrum West. En toen was je nog heel jong, denk ik. Nee, nee dat kan nog Toen kwam ja, ER, dat vond ik al stukken beter. Ja. En de laatste jaren echt Grace Anatomy. Ja. En daar zijn de hartchirurgen toch echt een apart clubje macho mannen. Die echt, echt voor knokken, van die haantjes die dan met thorax boren... de boel opendraaien, een aortas dicht houden met een duim. En da, da, daar zou ik wel bij willen horen als, als medicus. Nou, het ziet er altijd wel spannend uit. Ik moet zeggen, ik ben zelf, zit ik dan in de hoek van de interventiecardiologie... waarin je dat, zou ik zeggen, mensen behandelt een acute hartinfarct. Dus uh, dat is ook, zou ik zeggen, dat komt ook heel erg nauw op neer. Dat is ook, zou ik maar zeggen, tussen aan en stekend spannend hoor, geloof mij maar. Maar leg het eens uit, want dan acute hart Aanval krijg je toch meestal thuis op je werk of niet bij jou in de buurt. Mm -hmm. Dus dan komt er zo'n ambulance. Ja. Dan gaat iemand in. Ja, dus, nou, in Nederland is het zo geregeld... dat je binnen 90 minuten moet je op tafel liggen... en moet je, zou je behandeld moeten worden. Daar, en dat doe jij dan? Daar is onze hele infrastructuur in Nederland Aha. opgericht. Uh, dus er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week... is staat een team klaar in elke stad uh, in Nederland. Om jou te behandelen zou je een hartinfarct hebben. Jij hebt een hartinfarct, het melden komt binnen. Binnen een half uur wordt het team in, in huis gebeld en dan uh, lig je op tafel... en dan wordt het bloedvat wat dus afgesloten is... wat, het bloed, wat de hartinfarct veroorzaakt, wordt dan uh, geopend. En dat kan, uh, ja, dat, uh, dat kan best wel he hevig zijn waarin mensen worden gereanimeerd. en uh, Dus met uh, alle zeilen moeten worden bijgezet om mensen over de streep te trekken. Dus je moet ook echt... Openen en de, ook de echt in en noem maar op de hele handel. Nou, dat, dat echt erin, wij, wij doen alles via de lease, via de bloedvat. Uh, als het dus daadwerkelijk borstkas open moet gaan, uh, dan moet er toch een uh, torchgreep bij komen. Ja, maar, wij, dat ben je dan weer niet, maar dan heb je weer iemand ja, die, die maar duikt daar werkt. Op het ac acute moment gebeurt het eigenlijk zelden of nooit eigenlijk, dat er iemand dan geopereerd moet worden ervoor. Dus zover zijn we al. Ja. Dat het, dan, uh, het klinkt weer heel mooi. Maar dat lijkt mij, ook als je dat midden in de nacht doet, stressig en, en hevig. En dat is heel wat anders dan rustig bedachtzaam onderzoeken. Hoe ben je dat gaan combineren? Ja, het heeft, het heeft allemaal een soort uh, kanten die, die je interesseert. Hè? Dus de, de interventiecardiologie, dat kan ja, echt cutting edge zijn. Echt uh, uh, op scherps van de snede, zou we zeggen. Uh, en dat is, is prachtig, dat je iets kan betekenen, zou we zeggen. Midden in de nacht voor iemand en het verschil uit kan maken. Dat vond ik altijd uh, wat ik leuk vond in het vak. En onderzoek is echt, uh, ja, het is fascinerend dat je probeert dat proces uit te vinden waarom dat nou dit gen dat doet... en dat bewerkstelligt ja. en dat effect krijgt. En, dat je dus, en dan heb je nog een ander aspect eraan. Het zou toch prachtig zijn als je iets van wat je dus uh, in het lab hebt uitgedochterd... dat het ook daadwerkelijk kan worden toegepast. En ja. ook baat, mensen baat bij kunnen hebben. Met die, die, die baatovereenkomst uh, tussen beiden zie ik heel goed. Uh -huh. maar ik kan me voorstellen dat je aan die interventiecardiologie... zo ontzettend verslaafd raakt. Dat je echt is, je bent wakker en dan sta, zit je met, met de verpleegsters en iedereen. Dan zit dat team klaar tot er weer iets in klapt. En dan moet je in actie en dan nou ja, meest... kom je to the rescue. Nou, maar ik, ik denk dat de meeste interventiecardiologen zijn ook vrij fanatiek over hun eigen vak hoor. Ik bedoel, ze leveren er echt voor. En, uh... Maar dan ga je niet in een laboratorium zitten onderzoeken. Je, daar heb je nou, geen tijd voor. Het ene sluit het andere niet uit. Hoor. Dat, dat je kan zeggen. je combineren. Kan je combineren. Moet je moet ongeveer voorstellen, wil je, uh, niet, je, je kan maar een bepaalde stralenbelasting hebben. Je, je werkt dus in een. Uh, katkamers, zoals dat heet. Hm. En die mensen worden dan met rundgestraling... kun je dan de kransslagaders kun je dus toonbaar maken. En dat permanent, terwijl je dat zit te doen? Via die liefde? Permanent als je het doet. En de, de, de interventiecardiologen in het ziekenhuis werken... hebben eigenlijk de hoogste stralenbelasting van alle meeste specialismen. Dus dat wil eigenlijk zeggen... dat je dat, dat moet je ongeveer maar drie dagen per week doen. Ja? En de, je kan niet vijf dagen per week... kun je in een katkamer staan. Dat dus zou... Het is sowieso erg ongezond wat je doet misschien. Ja, het valt wel mee hoor. Dus het is een, een gewogen risico... Heb je dan ook een helemaal een looie pakje aan? Een pak aan en pakje aan. Je hebt de stralingsmeter. En dan wordt er de, in, de, in de gaten gehouden. Het wordt bijgehouden. Of je niet hoge stralenbelasting hebt. Je wordt jaarlijks gekeurd. Je hoeft zelf niet meer door de scan. Want dat zit je voortdurend. <laughs> nee, dat klopt. Dat... Ik vind het fascinerend. Kan je mij in vogelvlucht vertellen? Want het is vast een enorm lang en ingewikkeld verhaal. Hoe de, hoe dat geschiedenis, hoe de geschiedenis van jullie onderzoek. Hoe dat verlopen is. Nou waar dus, is het begonnen? Nou, we zijn. Um, ik moet zeggen, we zijn in het toercentrum zijn we iets van toercentrum Rotterdam. Is dat uh, dit geval? Zijn wij uh, elf jaar bezig al met, met celtherapie. En um, dat begon toen een tijd waarbij we een stukje spierweefsel gebruikten, uit het, een, een uit enkel, zou ik maar zeggen, mm -hmm. met een stukje spierweefsel gehaald. En dat uh, spierweefsel dat groeiden we dan op, totdat je voldoende cellen had. En het idee was dus, als je dus de, een beetje van dat spierweefsel uit de, de achillespees zou hebben en je zou het in het hart spuiten... dat het dan bij zou dragen tot de knijpkracht van het hart. Mm -hmm. Nou, dat was uh, tien jaar geleden. Het, uh, we weten van dat in proefdieren die dieren daar wel verbeterde hartsfunctie van kregen... bij mensen bleken die last te hebben van, van ritmestoornissen. Dus uh, als je dat in het hart spuiten, dan uh, bleek het daar dus... Uh, uh, nieuwe, zou maar zeggen, ritme patronen uh, te ontstaan. Ritme -patronen. Ik zit even te zoeken wat nou goed. Uh, Alsof je een uh, klompendanser uit Staphorst ineens op breakdancen zit. En dan zo, zit, zo je denkt het past niet. Dat, dat lukte niet echt. En er zijn er echt mensen aan overleden. Dus we hebben dat uh, toen de tijd hebben we dat uh, verlaten. Mm -hmm. En we zijn nu sinds vijf jaar weer we bezig om dat een ander soort cel te gebruiken. Dat zijn malen stamcellen. Ja, en waar, waar, waar tref je die aan? Nou, die de, kun je eigenlijk in het lichaam overal vinden. Maar je vindt het met name in, het, uh, in je schouderblad. Ja. Onder andere en in het vetweefsel. Vet? Vetweefsel. Daar hebben we toch als westerse te rijke samenleving meer dan genoeg van, zou je zeggen. Ja, dus wat dat betreft is het prachtig. Het is een goede combinatie. Dus dan, dan ik, ik stel me wat voor, uh, dikke buiken... Daar haal je vet uit. Mm -hmm. Dus je liposuctioneert iemand. Ja. Dus die wordt en blij en die krijgt een beter hart. En het al binnen het, het, het 24 uur na het hart en verhaal. Wie heeft dat bedacht dat je die andere cellen moet gaan gebruiken? Nou, Want het... dat is in feite een doorbraak. Ja, dus uh, we wisten wel dat het uh, al in het BMEG zat. Het enige nadeel is als je het BMEG haalt, dan zit er, uh, ja, kun je maar ongeveer zo'n 40 milliliter weghalen. Meer niet, is niet mogelijk. En uh, dan zit het er maar een beperkt aantal van die stamcellen erin, helaas. En dat wil zeggen dat je dan moet groeien, groeien, groeien... wil je dat uh, voldoende aantal cellen hebben. Dat is prachtig, maar dat wil zeggen dat je dus niet gelijk naar het hartinfarct, wanneer het hart het meeste nood geeft, die cellen kan geven. Het duurt te lang. Het duurt te lang, het ja. duurt een aantal weken. En dus uh, wij, het, het voordeel van, van, van vetweefsel is, is dat je dat heel makkelijk kan scheiden van het vet. Als je het goed doet, hè? want je hoort het ook rampzalige liposuctieverhalen... Maar... Nou, als je... is bescha beschaafd, uitgevoerd, ja. kan dat goed. Ja, ja, ja. Het, het kan goed, want het, het voordeel is van de vet en vetcellen drijft. En die stamcellen die we zoeken, die, uh, die zakken naar de bodem van zo'n buisje. Dus hm. als je dat een paar keer afdraait en je wast het... dan kun je die cellen gelijk gebruiken. Maar beschrijf dan eens hoe dat gaat. Hè. Dan heeft iemand een acute, een acute hartinfarct. Ja. Dus er zit, uh, ik zeg het maar zo simpel mogelijk, dan begrijp ik het nog. En hopelijk iedereen die luistert ook. Ja. Dan is er een ader in dat hart... Dicht? Dat, dat dicht zit, ja. Oh, cholesterol, of noem alle ja, ellende ja. maar. Of weet ik veel wat er allemaal mogelijk is. Mm -hmm. en, en dan? Dan komt hij bij jullie? Nou, uh, de patiënt komt binnen. Binnen 90 minuten kon, ligt hij dan op tafel. Dan, uh, het team moet dan al als het goed is klaarstaan. En uh, zal dan met een dotterprocedure... zal hij dus uh, de, via de lease naar de krantstragalus gaan. Je hebt er drie. Eén van die drie zit dicht. Uh, dat wordt dan, uh, nou, ze passeren met een draadje door de, de vernauwing heen, door het bloedpropje wat zich daar gevormd. Ze rekken dat op en ze plaatsen dan een stent. Dat is mm -hmm. een soort kippengage, noemen we dat altijd. Nou, dan is het bloedvat open. Die het open houdt. Die het open houdt ook, ja. Ik zag er een bob en veertje, maar dat, is... bob in veertje, dat dus is ook, slaat ja, misschien dan... helemaal neer, Maar nee, Dat, dat, dat beeld heb een, ik altijd. Dat maar... is een prima vergelijking. Oh, ja. en het, dus uh, dan is het bloedvat weer open, hart krijgt weer bloed. De uh, patiënt kan dan weer stellen. Uh, wat wij dan doen, is als het een groot hartinfarct is... Uh, en patiënten zijn jong, dan bieden we ook dus dit, dit, deze celtherapie aan. Het idee daarvan is, is dat met name mensen met een groot hartinfarct... het meeste baat hebben van, van die extra cellen. Wat is het verschil tussen een klein of groot hartinfarct? Want je zou zeggen, uh, kranslagader dicht is dicht en open is open. Ja, dat klopt. Er zijn, uh, van die drie kranslagaders voet uh, zou ik maar zeggen... één van die drie voeten het grootste gedeelte van het hart. Dus als die is afgesloten, heb je ook gelijk... Problemen. En een groot gedeelte van de pompfunctie van het hart gaat dan verloren. Zo niet in het acute moment, dan wel op de termijn. Op mm -hmm. uh, en uh, dus we weten, we kunnen ook gelijk zien, als we de, naar een pompfunctie kijken met een echo of met uh, doorlichting, dan weten we of dat de hartfunctie dermate is aangetast dat mensen een baat zouden kunnen hebben bij die celtyping. Dus ook als je in binnen 90 minuten door jullie uh, weer, weer opengemaakt wordt, ja. kan je toch. Enorm veel schade aan je hart hebben. Correct. Dat het niet gaat pompen. En meer. ik heb mensen gezien die, die uh, waar het bloedvat uren dicht zit en die uh, na het openen van het vat weer prachtig hier gingen contraheren, knijpen. Yeah. En er zijn uh, mensen die dus uh, waar het bloedvat vijf minuten dicht zit, bij wijze van spreken. En die, dus de hartfunctie bij verloren. En dan je... weet je niet waar dat aan ligt. Nou, dan kun je geen touw aan vastknopen. Uh, dat ligt er een beetje aan ja, de gesteldheid van het hart, de, de extra. Ja, hoe zeg je dat in een goed Nederlandse uh, uh, omleiding? sommige hebben me mensen de neiging dat als ze zuurstofgebrek hebben in het hart... dat het lichaam zelf al nieuwe bloedvaatjes gaat vormen. En dat verschilt van persoon naar persoon. Dus als sommige mensen hebben de aanleg toe dat het gecompenseerd wordt... en ja. andere mensen weer niet. Ja. En we weten eigenlijk nu nog niet waardoor dat komt. Wel maar... moet je zegt nu nog niet, maar dat gaan we zeker nog uitvinden, ja. En dan? Dan is dat weer opengemaakt en dan zeg je... nou, die pompfunctie, dat uh -huh. laat de wensen over. Maar het is wel een jong iemand, zei je net. Juist. Want, oudere mensen, daar beginnen je niet meer aan. Of? Nou, de oudere mensen moeten... Kijk, onze gemiddelde leeftijd van de patiënten zit rond de 60 tot 70 jaar. Dus dat is voor ons standaard. Uh -huh. Praat je over ouder, praat je dus over nou, ouder dan 75 jaar. Als oh, 60, ben je bij jullie nog jong? Ja. O, oh, dat vind ik Zeker. heel mooi. Ja, dan heb ik nog hoop. Ja. <laughs> En dan? Dan zeg je, nou, daar gaan we een stamceltherapie op toepassen. Juist. Uh, dus dat wil zeggen dat uh, word de vorige dag uh, word je dan benaderd... door, door iemand die, uh, die gaat je dan voorlichten over de voor- en nadelen van stamceltherapie. En die biedt je dan aan of je daaraan mee wilt doen. Want het blijft nog een studieverband. Dat wil zeggen dus dat je dus uh, daarvoor uh, toestem moet geven, mm -hmm. schriftelijk. Ja. Uh, en als dat is gebeurd, dan uh, vertrek je weer naar de katkamer. En dan wordt er een liposuctie wordt er dan gedaan door plaschirurg... Nou, dat is uh, geen uitgebreide liposucties, maar 200 milliliter vet. Dat is jammer eigenlijk. zou je misschien mee, mee moeten aanbieden als, als het lokkertje voor je onderzoek. Van, nou, je wordt en volledig geliposuctioneerd, uh, ja. en we doen een stamceltherapie. Het is betreelde dus... CC, maar ik heb ook mensen dan heel verwachtingsvol in de spiegel zien kijken. Dat van wat zie maar <lacht> het, is, het, is, het is mooi mee. Heb je al zo'n klap gehad en dan nog zo'n zo drun eroverheen? Maar goed, en dan? Heb je dat vet? Dan heb je dat vet? Uh... Nou, dan, dan gaan we dus gaat het naar het lab toe. En dan wordt het dus, zal maar zeggen, door uh, daar hebben we een machine staan die dus dat uh, die stamcellen scheidt van de van de vetcellen. Mm -hmm. En dat dan, dan ga, gaan die in dat hart. Die en, wat, en wat doen die dan daar? Nou, weet je, het, uh, er zijn een aantal theorieën over. Um, en, uh, maar wat nu ongeveer het idee is, is dat die cellen die maken scheiden stofjes af. Waardoor de spiercellen, die dus zal maar zeggen moeilijke tijd op dat moment hebben... door hmm. zuurstofgebrek of door uh, uh, de uh, inflammatie, door de ontsteking die daar eerst... Ja. Uh, die gaan door een moeilijke tijd heen. En er zijn dus uh, cellen die dus door die periode heen worden getrokken... door die groeifactoren. Dus je voorkomt eigenlijk de voortgaan van de schade. En dat je, doordat de spier dan eigenlijk daardoor de kans om moeten herstellen... Ja. gaat hij dan ook weer pompen op de duur. Juist. Want dat, dat is zijn functie. Dus het idee is dat, dat je meer spierweefsel redt in die acute fase. En daardoor krijg je eigenlijk een betere functie. Ja, klinkt simpel hè? Het, ja, het is, zit wat moeilijker in elkaar. Ja, want je het zegt het... nog steeds van denken wij en hopen wij. En, dus het is echt nog behoorlijk experimenteel. Zeker weten, ja. Wat is maar, het risico? Je zei wat je moet tekenen voor dat je dat wil. Want er zijn voor- en nadelen. Wat zijn de nadelen? Nou, je moet voorstellen, we doen het eigenlijk uh, uh, doen we door een hele simpele infusie. Dus uh, we, we spuiten het gewoon in de kransslagader. Er zijn natuurlijk cellen die, dus, die kunnen dus ergens uh, ook de boel... de kleine vaartjes van het hart verstoppen. Nou, dat is een van de dingen waar wij heel erg uh, van tevoren naar zaten... te kijken of dat gebeurde. Want als dat gebeurt, dan, dan houdt de studie gelijk op natuurlijk. Dus dat houden we heel erg in de gaten. Maar we kunnen het op dit moment nog niet uitsluiten. We hebben het nu nog maar een beperkt aantal patiënten gedaan... In al die patiënten gaat het goed, begrijp me niet verkeerd. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat we zijn een beetje par meer paranoïde dan de rest... dus we blijven dat een beetje als een havik op de eigen leven dat we in de gaten houden. Met, met maar, het idee dat, dat je ook wel eens meer schade zou kunnen berokkenen dan je, dan je verlicht. In, in theorie zou je ja. dus een verstopping kunnen geven van die vaten. Nou, dat zijn dingen waar we op letten. Uh, je kan begrijpen dat, na, dat we ongeveer tien jaar geleden met die stamcellen uh, ritmestoornissen hebben gegeven is dat wij ontzettend uh, goed kijken of die patiënten ook ritmestoornissen krijgen. Ja. Je zou ook uh, dingen kunnen aanjakkeren die je helemaal niet op gang wil brengen natuurlijk. Dat klopt. dat klopt. Maar dat... Ik, ik, nogmaals heel, heel duidelijk te stellen... we hebben eigenlijk daarna nooit die, die ritmestoornissen meer gezien. Sterker nog, uh, wat wij zien is dat mensen juist minder ritmestoornissen krijgen... nadat ze die cel hebben gekregen. Dus dat is eigenlijk uh, mooi meegenomen. Ja. Nou, nou zit je hier niet voor niks, want iedereen is lovend en hoopvol over dat onderzoek. Op welk moment in dat hele proces dacht je van... Dit is echt heel goed. Ik heb, we hebben toch goud in onze handen. Is er zo'n punt geweest? Nou, weet je, je moet, je moet een beetje begrijpen... De, dit uh, onderzoek om jezelf een beetje te beschermen... en ook de patiënten te beschermen wordt de dubbelblind gedaan. Mm -hmm. uh, wat ongeveer inhoudt dat uh, een patiënt niet weet... of hij de therapie krijgt of uh, dat hij placebo krijgt. Ja, en we moeten een een, aantal een, een mensen... netbehandeling. Ja, dat, ja. Moet, dat moeten we nou eenmaal doen... omdat we gewoon willen, straks willen weten en conclusies kunnen trekken... van nou, de, inderdaad, het helpt dus. Uh, niet alleen de patiënt weet niet wat hij krijgt... maar ik weet het ook niet. Dus ik heb. Uh, je kan niet door bepaald enthousiasme. Of, of, of oogopslag. nog verraden dat het wel of niet nep is. Je weet het gewoon ook niet. Ja, dus je. Dat je is dubbelblind. Je moet ja. je een beetje beschermen van de wens van de gedachte. Dus ja. je moet gewoon objectief kunnen kijken naar, naar die patiënten. En ja. dat doen we dan ook. Uh, en dat, dat wil zeggen, dubbelblind. Zeker nog in het hele ziekenhuis. is er niemand die de code heeft. behalve dan in een of ander uh, CRO-bureau in Amerika. De notaris, ja, zeg ja, maar. ja. Ja, dat is wel heel mooi. Maar dat is zo'n punt geweest. Je, je dacht. Verdomd, er gebeurt iets. Ja. dit is echt goed. Is dat al lang geleden of is dat nog maar heel recent? Nou ja, kijk, als je dan naar de resultaten kijkt en je krijgt een ontzettende, uh, nou ja, een, paar, een grote hoeveelheid van van data, en dan moet je dan een beetje, uh, nou ja, je moet er iets uit kunnen destilleren. En dan blijkt in één keer dat, uh, nou, dan ga je eens kijken en dan zie je dat het een fact eigenlijk wel heel sterk beperkt is gebleven. Dus we zien dus dat het uh, litteken, wat er uiteindelijk ontstaat door dat uh, infarct... is met 50% gereduceerd. En dat is heel wat, want we weten ongeveer dat als je het spontaan laat genezen... dan zie je dat zo'n litteken wel iets kleiner wordt, maar dat is maar 10, 15%. Maar 5% is toch wel heel mooi meegenomen. Ja. Uh, we zien dat de doorbloeding beter is in het hart. En we zien dus dat uiteindelijk door een betere doorbloeding en een kleiner litteken... dat ook de pompfunctie van het hart ook beter is. En... Het, het is maar een kleine groep patiënten... maar het is in ieder geval heel bemoedigend. En het is ook veilig. Dat is natuurlijk ook heel... Dat is de allereerste waar je naar kijkt. Is het nou, veilig om het patiënt te nou, Ja, maar dan praat je de hele tijd van... Ja, we hopen dit en we, we denken ja. dat en er zijn toch risico's aan verbonden. Ook al heb je ze nu niet gehad. Ja. Is er een punt geweest in je onderzoek dat je dacht... Nu moeten we het voor het eerst op mensen gaan doen. Misschien deed je het daarvoor op muizen over. Hoe heb je het getest? Nou, al deze dingen die moeten getest, moeten gewoon getest worden in, in, in dierproeven. Ja. Ja. Uh, dat, dat, dat kan gewoon helemaal niet anders. Uh, dus dat is uh, bij deze studie die we met vetwezelcellen doen... dat is in Amerika gebeurd. En dus de, daar lag dus al uh, data waarin duidelijk bleek dat, dat het uh, effectief was. Uh, en, maar we zijn ook voor andere uh, industrieën bezig... om die dierproeven hier in Nederland te doen. En mm -hmm. Dan zie je gewoon dat met die oude therapieën... wat we vroeger hebben geprobeerd, dat er dan wel wat verbetering was. Maar we zien dat met de huidige, ik noem dat altijd... tweede en derde generatie stamcellen... eigenlijk wel een nog beter effect wordt be uh, bewerkstelligd in, uh, in proefdieren. Ja. En dan weet je gewoon van, nou, er zit dus blijkbaar dus wel muziek in. We kunnen het verbeteren. Maar in Amerika heb je dat specifiek getest. Mm -hmm. en, de, normaal hoor je altijd muizen, ratten en andere ellende. Ja. En in dit geval Valkens. heb je varkens gebruikt. Ja. Dat ja. Is wat, want? Omdat die uh, harttechnisch het meest op mensen lijken? Ja, dat, qua uh, dimensies, qua grootte van, van, van de proefdier... Dus, uh, uh, is het exact eigenlijk de, mensen, de opbouw van het hart, de opbouw van de vaten... lijkt het wat dat betreft ontzettend veel op de mensen. En ook de fysiologie van het hart en mm -hmm. is exact hetzelfde bij het varkens als bij de mensen. Helaas, zo maar zeggen, voor de vergelijking. Ja, nee, maar... Maar de, de foetusontwikkeling is ook heel lang hetzelfde, toch? Ja, Herinner Herinnering ja. me uit een biologieboek. Dat we verdacht lang op varkens lijken. Ja, <laughs> dus, ja, ja. Vond ik altijd wel geestig. Nou, nou, is er een moment geweest dat je dat voor het eerst op mensen moest gaan doen? Hè? Mm -hmm. Ook in jouw eigen geval. Ja. Hoe, hoe was het toen met jouw hartslag? <laughs> Mijn hartslag. Nee, ik, ik, nou, we, we hebben dat. Uh, die eerste patiënt hebben gedaan. Dat was wel erg uh, spannend, omdat die weet wat, wat er gaat gebeuren. En je zit natuurlijk heel erg te letten op van, nou oké, okay, we hebben een heel lijstje gemaakt van mogelijke dingen die mis zouden kunnen gaan, waar we op moeten letten. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad wel uh, dat je even aan tafel staat, even rustig ademhaalt en dan gaan we beginnen. Maar weet je dat nog, want je praat er nu heel onderkoeld over, dat is een heel groot internationaal onderzoek. Als je jouw naam googelt krijg je in alle mogelijke talen krijg je hits, mm -hmm. ja, want everybody knows you in, uh, in cardiologenland. Mm -hmm. En dan moet je het voor het eerst op een mens doen. Dan denk je toch, wat sta te doen? Of ben je dan zo in de wetenschap verzeild dat je dat mens helemaal niet meer ziet? Dat je denkt, varkenshard, nou ligt nou wat anders, het lijkt erop. Ja, nou ja, de interventiecardiologen, moet je zeggen, die, die, die doen natuurlijk, zijn heel erg gericht op gewoon het, het, het stand houden van de circulatie van het hart. En het is een, heel, het is een technisch kunstje wat je, wat je doet. Dus ja. je bent heel erg methodologisch bezig. Dus uh, verstand gaat op, uh, nou ja, ze zeggen nul. En je gaat op automatisme, ga je over. En dat is soms in die situatie het beste. Maar dat is interventie. Dit was nieuw. Ja. Voor het eerst moest het in zo'n mens. Sta ja, maar... je dan met, met natte handen en trillende polsen? Of, uh... Nee, maar je, kijk, je hebt het trucje natuurlijk ook in het lab heb je gedaan. Hè. Dus je hebt het al tig keren gedaan. Maar dat maar... klinkt weer rationeel. En ineens ja, eh, komt, dat komt dat hart van jou er ook bij. Dat ja, je denkt, ja. nou moet dat in dat mens. Ja. Is maar, dat dan hetzelfde? Kan je dat gewoon? Of, uh... ja, ja, ik denk dat het wordt toch een beetje... Je, je bent alleen maar kijken of technisch alles uh, uh, optimaal gebeurt. Dat is ook je bescherming misschien. Yes, juist. Als je het niet meer doen. Dan denk je, van, ik kan het doen, Erik, doe normaal. Ja, nou, ja. nou, ik moet zeggen dat... Nee, daar, hebben we, daar heb ik tenminste geen last van, laat ik zo zeggen. Je hebt muziek meegenomen? Ja. Ik... Uh... Ik ben echt heel benieuwd, ik weet niet wat je meegenomen hebt. Dus ik ben benieuwd of dat rustgevend is. Of dat je denkt, ik heb nou zo lang in een reageerbuisje gekeken. Even wat de brouwerij. <middels> Downhill, the river. to see and in this sticky heat I feel you open up to me love comes out of nowhere baby just like And it feels like rain And it feels like rain Lying here Underneath the stars Right next to you And I'm wondering who you are Klanken van Buddy Guy. Feels like? Feels like erin, Feels like er een, ja. Ik ben in gesprek met interventiecardioloog Erik Dukers. En die is heel vooraanstaand in stamceltherapie. Na een hartinfarct onmiddellijk het hart bestoken. Met eigen in, in buikvet gevonden stamcellen. Waardoor het littekenweefsel op het hart zo klein mogelijk blijft. En de resultaten zijn heel erg hoopvol. Erik, je zei net van, we zijn nu bij de... Derde generatie stamcellen, mm -hmm. waar houdt dit op? Als jij een heel erg droomt nu, hè, waar denk je dan? Het gaat heel snel, vijf jaar heb je reuzenstappen gezet. Mm. Over nog eens vijf jaar of, of twee jaar, of tien jaar, waar, waar wil je eindigen? Nou, kijk, ik denk wat we in ieder geval zien is dat we vooruitgang boeken. De eerste stamcellen die werden gegeven gaven een verbetering van de knijper van het hart van, van 3 procent. Nou, cynicus zou zeggen: 3 procent, we maken hier godsnaam druk over. Um, als we gaan kijken naar die patiënten die dus uh, inderdaad die, die oude stamcellen hebben gekregen, dan zijn ze eigenlijk na vijf jaar zie je echt een verbetering van de overleving van die patiënten. Dus blijkbaar doet het dus toch wat beters dan die 3% doet suggereren. We hebben nu de stamcellen die we geven, gaven verbetering in, in de proefdieren van 8%, in mensen van 6%. Dus als ik dat door zou trekken na vijf jaar, dan zou je hopelijk uh, ook een verbetering in, in deze patiënten moeten zien. Mm -hmm. En we hebben nu, hebben we recent, ik heb een aantal studies afgerond... waar we echt verbetering zien van 15%. Dan zit het nog een stap beter. En wat nog mooier is, we zien dan ook verbetering van uh, ritmestoornissen... die mensen krijgen. Dan moet je je voorstellen, ritmestoornissen is het teken van het hart... dat het aan het falen is, dat het dus achteruit gaat... En als we zien dat we dus het aantal ritmestones kunnen reduceren met 80%, dat zijn toch aantallen waar je echt uh, vrolijk van wordt. Ja, zo dat is enorm, als, als, ja. als cardioloog dan. Ja. Als het klopt. Want de uitvaartverzekeraar is minder. maar, ja. <laughs> nee, maar de, de, nogmaals, het zijn maar kleine, hoeveel patiënten waar we dus nu over praten. Ja. Je hoopt dat bevestigd gezien, die grote groep patiënten. Dus, droom, droom is groot. Waar, waar kom je dan uit? K krijgen we. Preventieve stamcelbeurten. Dat je zegt, nou, je bent nu vijf, ik word dit jaar vijftig. Ja. Zeg, nou, dat is een prima moment. Hè, even wat buikvet eruit en even een hard peppertje. En dan bij 65 <laughs> nog een keer bij auto's. Doen we niet anders. Vroeger ja. kreeg je een nieuwe rem als het stuk was. Ja. Nu kan je zeggen van: hé, 30.000 kilometer heeft u recht op een nieuwe rem. Dat ja. is wel veiliger. Dus je moet voorstellen, kijk, als deze, als deze therapieën experimenteel zijn, worden ze toegepast in mensen die. Ja, toch wel ernstig aan toe zijn, of die, wat we zouden zeggen, wat de normale therapieën al hebben geprobeerd en, en hebben gefaald. Mm -hmm. ja, die komen dan in aanmerking, maar je kan je voorstellen als dat wat meer uh, normaler wordt, meer mainstream wordt, dan worden ook andere mensen ervoor behandeld. Zo moet je het natuurlijk zien. En je ziet ook dat uh, ook andere nieuwe dingen uh, erbij komen. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen bezig die zijn kijken of ze niet een pacemakercellen kunnen maken. Je moet voorstellen dat het hart. Is, slaat 60 keer per minuut. Dat wordt gedaan door vanuit een klein groepje cellen. Mm -hmm. Die dus het, uh, zal maar zeggen. De die ja. ja, die de elektrische stoot geven aan het hart. Nou, sommige mensen die hebben dus het uh, dysfunctioneren van die cellen en die krijgen een pacemaker. Ja. Ja. Maar je, er zijn ook mensen die zijn bezig om die pacemakercellen te maken, te groeien. En dan kun je je voorstellen dat je een soort biologische normale pacemaker krijgt. Fantastisch. Nou, ja. Dus al die specifieke functies... zou je allemaal met stamcellen theoretisch moeten kunnen oplossen. Kunnen maken. En, en, en er zijn ook heel veel mensen zijn bezig om te kijken... of ze niet nieuwe uh, spiercellen kunnen laten groeien. Voor, nou, dan, waar dan ook in het lichaam. Waar nou. dan ook in het lichaam. En werkt. als je nou niet genoeg buikvet of andere uh, schouderpartijen van jezelf hebt... om die stamcellen te winnen, kan je dan ook uh, stamceldonor worden? Ja. De, de, tenminste, nou ja, ik zeg heel overtuigend ja, maar... Krijgen we dan weer afstotingsverschijnselen en dat soort nadigheid? Nou, het, het mooie is dat deze stamcellen kunnen ook worden gegeven... Van, uh, van de ene mens op de andere mens. Wat we dan noemen, allogeen heet het dan met, met een... Dat met ook bijna allochtone cellen, zeg maar allogeen. Allogeen. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen van mens op mens. Ja. En uh, wat wij hebben gedaan, dus we zijn dus nu uh, zijn we bezig... om met vetweefsel, geïsoleerde stamcellen te werken... maar we zijn ook tegelijkertijd bezig om te kijken van... Deze allogene cellen, dus die van een donor zijn gegeven, die zijn dan gegeven aan een patiënt. En dan moet je je voorstellen, en ik zeg altijd: je moet voorstellen, je hebt een 80-jarige uh, vrouw die diabetes heeft gehad, 40 jaar heeft gerookt, 40 jaar uh, de suikerziekte heeft gehad. Die stamcellen zijn niet in optimale vorm. Die, die zijn opgebruikt of die, zijn, die hebben schade opgelopen, zo moet je het zien. Ja. Dus die zijn niet in optimale vorm. Dus als ik die cellen daar zou isoleren en terug zou geven, zou dat niet maximaal effect sorteren. Een beetje rangs oude banden onder een auto zitten. Ja. Zo ook je het vergelijken. Ja. En je kan je voorstellen, als ik nou een 18-jarige... niet rokende, kerngezonde uh, jongeman heb... die dus zijn cellen kan geven op dat moment... dan heb je twee voordelen. Eén voordeel is, die stamcellen zijn fantastische kwaliteit... en de andere voordeel is, je kan ze gelijk geven. Ik hoef niet iets moeilijks te doen... Met, uh, op of... Uh, ja, ja, ja. bemerpunctie, ja. hypostructie, ik kan het gelijk geven... Maar uit dan, die dan, zou je die, dan hoor je die jongen van 18 al zeggen... ja, ik vind het allemaal best, ik wil doneren... Ja. maar niet voor zo'n doorgerote <laughs> troela van 80. Eigen schuld, uh, pech gehad, met je stamcellen Ja, maar het valt wel mee. Kijk, moet je, je voorstellen de, dat het, het één donor... kan 35.000 cards geven. Dat is, de, de, het is een uh, techniek die, die wij... Als dus dus je nu maar, nu maar op... één sukkel te vinden, bedoel jij die zo... Die deel, dan ben je al relend. Of, ja. ja, maar dat, zo, ja. Zo, zo moet je een beetje zien. Maar dus... Uh, dus het kan heel veel baat hebben. Zo. Maar als je nou dit voelt, hè, ja. kijk, je eigen buikvet en daar iets mee doen... dan denk je, nou, mooi dat dat kan, lekker ja. houd, houd het bij jezelf. Ja. En nu gaat het al verder, preventie, noem maar op. Binnenkort zijn jullie in staat met, met de, de ver verzamelde stamcel... Uh, deskundigen om hele nieuwe mensen te bouwen bijna. Dat je zegt, nou, het is een beetje op met 60. We gaan dus even de vernieuwing erin gooien. En we gaan één voor één nieuwe dit, nieuwe dat, zus, nu zo. Even wat kaalheidsstamcellen. Uh, <laughs> en daar staat weer een fris iemand van dertig. Uh, nou, zover zou het nog nooit gaan. Maar waar zitten de ethische grenzen van wat jullie doen? Ja, kijk, de, het is natuurlijk een hele ethische discussie geweest in Amerika. Hè. Dus uh, onder de, de Bush-regering kon men... Uh, dan zou ik maar zeggen, kon ze niet aan embryonale stamceltherapie werken. Mm -hmm. Dat heeft eigenlijk uh, veel reactie opgeworpen in Amerika. Uh, dat heeft ook voor gezorgd dat, dat in Duitsland nu heel veel onderzoek... op dat gebied wordt gedaan, omdat Amerika toch een beetje werd geremd in de ontwikkeling. En nu zie je zoals, als een soort actie daarop... zie je dus dat er heel veel mensen geld ophalen om dit stamceltherapie te initiëren. In Californië ja. zijn al miljarden opgehaald zelfs. Maar met name dat woordje wat je zei, embryonaal, dat was... Dat, Waardoor mensen dingen vlekken van dat mag niet. Ja, ja, want dat komt dus uit vertaalwezen, komt dus uit menselijk weefsel. Ja. Ja. En uh, dat, ja, dat kun je. Uh, er zitten nogal ethische, morele, maar ook uh, juridische uh, problemen aan. Uh, er is nu een nieuwe technologie. En uh, waarmee je dus, dat heet dan IPS-technologie, waarin je dus uit elke cel van jouw lichaam. En dat hoeft geen stamcel te zijn, maar gewoon een stukje huidweefsel... kun je dus nieuwe stoffen induceren. En dan wordt dat een stamcel. Zover zijn we al bijna. Ja, dat, dat is iets, technologie die ongeveer vier jaar geleden is ontdekt. Het, is, het zit nog steeds allemaal in, in laboratoriumfase. Dat komt de eerste vijf, tien jaar nog niet in de kliniek. Denk je? Dat dacht je twee jaar geleden over dit ook. Ja, oké, okay, maar ja, dat, dat klopt ook wel. Maar het, Spannend. Het, er zit nog heel veel haken en ogen aan. Um, maar dat is wel waar men zijn hoop op vestigt. Hè? Dus dan haalt men dat eetse bezwaar eruit, want je hoeft niet te werken met uw maanmateriaal, maar je gebruikt dus. Weer de eigen stof. Ja, of van, van, je, van je kind, of wat dan ook, maar in ieder ja. geval iets wat, wat dichtbij is en wat verder geen schade oplevert. Ja, ja. Dit moet de meest boeiende tijd zijn om cardioloog te zijn, lijkt mij. Nou, ik, ja, ik moet zeggen, ik vind het fantastisch, maar ik kan me voorstellen, ik kijk er natuurlijk met een bepaalde bril, natuurlijk. En uh, ik een andere bril, <lacht> zeker nog een nieuwe bril, ja. maar dan, dit, zelfs voor mij is dat glashelder. Ja, ik denk van, dat moet, dat moet echt een lekker land zijn voor jullie. Nou ja, kijk, dit zijn de, de eerste. Uh, uh, nou ja, bemoedigende resultaten. Er waren een aantal studies waar we negatief Nu zijn we er wat aan gesleuteld. Nu lijkt het wel te werken. We gaan nu naar grote studies toe. Dus, dus we gaan naar Rotterdam, gaan wij in ieder geval twee grote studies uh, uh, beginnen. Uh, en ook proberen we dat in andere Nederlandse academische centrum, universiteitscentrum, om dat ook te doen, om dat ook daar aan te bieden. Mm -hmm. En ja, de resultaten die zijn dermate bemoedigend, zou ik zeggen... Dat, ik, uh, dat dat weer hoop geeft om regeneratie van het hart. Sterker nog, als je het vertelt, ga je ogen stralen. Dat is ook heel ja, mooi. Ja, ik, ik, ik vind het fantastisch. Hè. Ik uh, ga jou meteen bellen, zo gauw ik iets voel in een bepaalde streek. <laughs> ik vind het heel fijn dat je nu kent. Nu je er toch bent, heb ik drie vragen... waar ik heel een heel klein kort antwoordje op wil. Waarom moeten we altijd sporten voor ons hart... terwijl alle wielrenners op hun zesterse dood neervallen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk... Als je elke keer als je het hart zou zeggen wat inspanning aanbiedt, dan, dan stimuleert dat weer nieuwe bloedvaatvorming. En waar sommige, als je heel erg veel sport, dan krijg je een zogenaamd sporthart. En ja. die hebben ook last van ritmestoornis. Dus dan is het te groot en te uitgelubberd. zeg ja, maar. Dus dat is weer het andere extreme. je maar, ondergoed te vaak aantrekt, ook al is het je lievelingsonderbroek, dan. Nou, een onderzoek bij, bij de, af? Ja. De, de, de Harvard Medical Groep toont aan dat als je uh, vijf dagen per week tien minuten per dag een beetje inspant en dat is gewoon op de fiets stappen naar je werk. Is al voldoende om die. Gewoon een beetje lekker bewegen, maar niet ja. overdrijven. Heel goed, dokter. Hoe zit het met de bloeddruk- en de cholesterolverlagers? Daar word je mee doodgegooid, iedereen eet het maar. En ja. dan denk ik van. Jullie komen er steeds mee achter dat elk lichaam. zijn unieke bloeddruk- en de cholesterolspiegel heeft. Ja, nou. vroeger. Uh, wat de cardiologen deden. is dat ze vader op cholesterol. wat je had. Uh, tegenwoordig weten we gewoon hoe lager hoe beter. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus, uh, en een statine, dat is een middel. om dus cholesterol te verlagen. Dat is eigenlijk een van de. Ja, de, de meeste patiënten hebben daar baat bij, een flink baat bij. Je mm -hmm. ziet dat uh, als je dat dus geeft, dat je 25% reductie hebt van het kans op een, een tweede infarct. Of, dus het is toch nuttig? Het is ja, zeker nuttig, zeker nuttig. Ik, ik ken cardiologen die het slikken zonder dat ze hartpatiënten. zijn. Ja, ja, ja. He, uh, laatste korte vraagje, ja en nee volstaat wat mij betreft. Mm -hmm. uh, moet ik elke dag een aspirintje nemen, ook al heb je geen aandelen in de baaienfabriek? <laughs> Nou, je hebt een goedkoop... Ik hoor het al jaren dat ze zeggen, je moet elke dag een sprintje Jij ja. Je hebt een goedkope variant die, die wij voorschrijven aan, uh, aan patiënten... die dus niet vastzitten aan de firma Wire. Uh -huh. uh, maar ook dat is een medicament waar we hebben aangetoond... dat als je dat slikt, dat het eigenlijk heel goed is voor je, je overleving. Dus dat moet ik toch maar doen dan. Je moet het toch maar doen. Hmm. Zometeen neemt de radio Berg het over. We zijn er alweer bijna doorheen. Uh -huh. Het volgende uur dan ben ik terug en dan wil ik met u thuis praten over uw hart. Heeft u een uh, heel groot hart of een klein hartje? Let u elke dag op uw bloeddruk of leeft u er harteloos op los? Is uw hart wel eens gebroken geweest of, of slaat u uw hart snel over? Al dat soort dingen, letterlijk of figuurlijk. Alles over uw hart wil ik graag horen. Als u wilt bellen, dan kan dat op 0800 1121, helemaal gratis. Of mailt u naar casaluna.ncv.nl. En niet te vergeten, Twitter kan ook, hashtag Casaluna. Dan uh, zitten wij vanaf nu klaar voor uw telefoontje. Erik Dukers, dankjewel. Mm -hmm. Ik kan het toch niet laten om even te vragen. Tot slot, waarom zitten alle gevoelsdingen, zowel mooi als, als negatief gevoel, zit dat in je hart? Het is toch de pomp van je, van je lichaam, is toch fantastisch. Is dat het? Ja, denk het wel. Ik... Maar dat dus, voel je echt in je hart. Hè? Ja, het is de, de echte motor wat, wat leven in de, in de gang houdt. En. en uh... Ik vind het een fantastisch organ. Ja, maar... Nee, ik ook. Maar angst kan je in je maag voelen, spanning in je rug. Maar als iemand weggaat waarvan je zielsveel houdt... voel je het in je hart. Ja. Hoe is dat? Een spier, een stofje, wat is het? Dat je het gevoel Ja, je voelt het. Ja, ik zou het niet weten. <lacht> ja, nee, dat moet je ook onderzoeken. Ja, ja. Volgens mij wordt dat je Nobelprijs. Als je dan denkt... En, en als dat dan toch ook met stamcellen te maken heeft... zou je dat net in je hart kunnen aanvinden. Dus dat is echt een mooie gevoel. Heb jij het wel gehad, dat je... Weglapt dat je het echt voelt? Ja, ja, ja. Dus het is wel echt waar. Ja, het is echt waar. Klopt wel. <laughs> Mooi is dat, hè? Er ja. blijven altijd mysteries. Ja. Ik wens je heel veel succes met je onderzoek. Dank je wel. Ik denk dat heel veel mensen daar beter van slapen. Erik Dukers, dank je wel. Dank je wel.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 Zo, ik ga het bewijzen dat ik natuurlijk de beste radiomaker van Heel Bergijk ben. En hoe dat weet ik nog niet precies. Alle begin is moeilijk, maar Pierre Van Eersel is niet voor één gat te vangen. Oh, nou, ja, eerst even. Ja, wat ga ik eerst nou doen? Eerst maar eens. Uh... Uh... Ik moet eigenlijk vast. Geen maken. Met allemaal vast dingen, dat ik uh, hou vast. Ik heb toch heel veel geen hou vast. Ja. Kom op, Peer, niet eens afval van tevoren in de put praten. Gewoon, ja. Ja, eerst maar eens eventjes. Eerst maar eens eventjes naar Beeks. Ja, dan zal je je beter voelen. Peer, dan zal het... Ah. Beter gaan. je moet beginnen begin gewoon overslaan. Ja, als alle begin moeilijk is, dan doe je toch geen begin? Ja, ah, dat ik dat nou weer zelf op moet komen. Gewoon geen begin, nee, gewoon beginnen. Nee, niet beginnen, gewoon ergens middenin beginnen. Nou, ja, dan is het ook geen begin. Gewoon, er, gewoon ergens midden, gewoon Perk, jongen. Niet beginnen, gewoon midden, gewoon middenin. Nou ja, we gaan erbij. Ik ga, ik, ik, ik, ik. Zeg jij nou we? Hm. nou ja, zin. Van vroeger. Ik ga naar Beeks. Ik ga eens even naar Beeks. In het begin, dan vergeet ik gewoon. Zo, <laughs> <So>, goeiedag. <laughs> Daar ben ik weer, Pierre van Eerstel. Zo, Beeks. Geweldig. Om iedere keer weer een voet bij jou over de drempel te zetten. Om met mijn, ach mijn achters op zo'n kruk voor jou te gaan zitten. En doe mij maar eens zo'n kopstoot. De eerste van vandaag. Uh. Gaat alles goed trouwens met je Beeks? Ik heb weer een nieuw initiatief. Ah. Meneer Van Eersel. Ja, Beeks. Ik moet u verzoeken. het etablissement te verlaten. Excuus, pardon? Beeks, wat, wat zeg je nu? Ha, heb, je te veel, heb je op dit uur al te veel op? Ha! Ja, u lacht erom. Maar mede op verzoek van de rest van de cliënten is mijn nieuwste initiatief de heer Van Eersel uit Café Beeks te veren. Ah, nou, dat is een goede grap. Dan kan je net zo goed zeggen, nou, ik, ik, uh, ik zet de barkrukken buiten. Ik hoor toch bij dit café. Ik ben een van je beste klanten. Nou, vooruit, geef mij, geef mij, geef me, geef me, geef me, geef me, geef mij geef me, geef me, geef me, geef me, geef me, geef me, geef me, geef me, zo spoedig mogelijk te voldoen. Ja, dat komt wel goed. Dat weet je toch van mij, Beeks. Dat komt goed. Ik sta voor, voor mijn schulden. Dat komt best een keer in orde. Dat, dat, dat, dat maar geef ik ja Jongens, wat doe je toch Wat doe je toch op? Wat doe je toch op? Ja, hè, gek. Wat doe je, gek? Totdat u betaald heeft, zal ik u in ieder geval niet meer schenken. En ik zie mij genoodzaakt om... hey, wat nou? Wel, hey, je moet wel van mij afblijven, Beeks. Ik hey, zie hey. mij genoodzaakt om een deurwaarder... ...naar u toe te sturen, meneer Van Eerslaan. Hé, hey, wat nou, hé, hey? blijf van mij af. Beeks, hey, wat is er met jou Joltie... aan de hand? Ben je opgestookt? Door wie? Wa waarom mag ik hier niet meer komen? Waarom een deurwaarder Waarom? Hé, hé, hé, hé, hé, hé, De spreekwoordelijke emmer is vol, meneer Van Ja, Eerslaan. Joltie... Geen echte emmer, natuurlijk. Jom, maar de spreekwoordelijke emmer. Joltie... Hé, hey, je kan me niet zomaar weg... Wilt u alstublieft het pand verlaten? Ja, je kan mij niet zomaar wegduwen. Ik bedoel, ik ik. Ik kan... ben u nu aan het wegduwen. Ja, waar, waar, waar moet ik dan heen? Waar, waar moet ik dan? Misschien ik... kunt u in een andere horeca-gelegenheid nog een... Ik ben nergens meer welkom. Dat is allemaal een laste campagne van Toon in dit. En zijn hoer Albertino van Radio Kijk, Ik kan nergens meer naar binnen. Pix, dit ik doe je mij niet aan. Wilt wil u alstublieft weggaan. Pix, wat doe je nou, Pix? Wegwezen. Ik kan je me niet aandoen. Leg, toch? wezen meneer Van Eersel. Uw hele verschijning maakt mij misselijk. Goed, sterf dan maar, Beeks. Met je café Beeks, sterf maar. Jij gaat toch van mij horen. En als ze me vinden, jongens, zullen je spijt krijgen. Want het zal een verschrikkelijk gezicht zijn. Vaarwel, Beeks. Peer van Eersel. Excuus. Ja, zeg. hartstikke. Is voor godverdomme in zijn bol geslagen, die beet. Maar goed. Hmm, is maar eens even het hof over. Daar, daar, daar. Peer van Eersel. Radio, Peer van Eersel. Wat? Nee, nee, oh. Die rente op weg. Ah, daar hebben we Theo. Theo! Hier, Pier van Eersel, Theo, hier. Theo, hoe gaat het met je, jongen? Kom eens hier. Met mij gaat het goed, hoor, meneer van Eersel. Maar ik moet dringend verder, want ik heb een afspraak of zoiets. Nou, wacht nou eens even Theo. Je hebt voor mij voor je ouwe peer van Eersel toch wel even vijf minuten. Nee, ik heb uh, helemaal geen tijd voor jou, uh, meneer van Eersel. Ik moet dringend verder, want ik heb een afspraak. Of zoiets. Nou, wacht even, wacht even. Heb hebben niet, niet nog een, een, een initiatief. Je bent al zo initiatiefrijk waar ik het er graag van wil horen. Kom nou eens even met mij praten, joh. Nee, nee meneer van Eersel. Ik word ook liever niet in het openbaar met u gesignaleerd. Wat nou? Theo, wat is dat nou zeg? Ah, ja, goed. Wilt u, wilt u alsjeblieft met uw vuile handen van mijn, van mijn jas afblijven? Ik waarschuw niet een tweede keer. W wacht nou eens even, wacht nou eens even. Theo, wat is er met jou gebeurd, zeg? Je Zal was altijd het... zo graag gezien een gast bij mij aan tafel, bij, bij, bij, bij dat station met die naam. Mag ik voor deze ene keer mijn hart luchten? Al jarenlang staat me uw stemgeluid eigenlijk totaal niet aan. Wat krijgen we nou? Je was altijd zo graag gezien een gast. Je belde zo vaak op. Of mag ik in de uitzending. Ja, en ik was dan altijd zeer teleurgesteld als ik u aan de telefoon kreeg en niet de heer Sporenberg. Ook als ik thuis naar Radio Bergijk luisterde en uw stem kwam door de luidspreker, stak er een soort koude wind in mijn huis op. Nou, ben jij, ben jij ook... Ben je opgestookt door Toon door, door Sporenberg? Ik ben door niemand opgestoken. Ik ben een zelfstandig denken. Ja, maar waarom opeens waarom, dit... Waarom, waarom, waar, waar, waar, ik begrijp er niks van. Nee, niet weglopen. Jawel, Theo. ik loop wel weg. Theo, wacht nou eens even. Daar ga ik al. Theo, wat is er gebeurd? Wat? Er is helemaal niks speciaals gebeurd. Het is een cumulatieve affaire geweest... waarin mijn antipathie tegen u... zich langzamerhand heeft tot een schier kantelende toren heeft opgebouwd. Hé, hey, wacht, wat, wat, wat, wat, dat kan niet waar zijn. Nee, niet weglopen, Theo. Ik wil mijn eigen weg gaan. Meneer van Eersel, laat mij met rust. Theo, dat kan niet waar zijn. Het is wel waar. Het is niet waar. Het is wel waar. Het is niet waar. Het is wel waar. <tie> Het is niet waar. Het is wel waar. Niet waar. Het is wel waar. Niet waar. Het is wel waar. Maar goed, Theo van de klootzak. Je gaat nog van mij horen. Oh, je zult schrikken. En je zult spijt krijgen, als je me vindt. Deze reactie typeert je hele karakter, Peer van Eersel. Oh ja? Schele huften? Theo van Deurzen, jij gaat schrikken. Dat is een schrik die ik graag mee zou maken. En als het gebeurd is, zal ik je s'nachts komen kwellen. Daar, stijg sta ik gerand voor. Zodra, zo, zo, zo, zo. lang. Nee, wat? Ik La la la la la. La la la la Radio Peer van Eersel. Het radiostation van Peer van Eersel. Er rijpt in mij een gruwelijk plan. Wie kan mij daar van advies... Ja, ik weet het. Peer. Dat is Staf Goosens. Ik hoop dat hij thuis is. Staf kan mij helpen hierbij. <lacht> Hier woont hij, de gordijnen is dicht. Als hij thuis is, eerst even aanbellen. Wie, wie is daar? Ach, daar, Staf. Oh. Ja, hij, hij kijkt door de brievenbus. Ja, ik, uh, ik, uh, ja, ik ben het, Peer van Eersel, je grote vriend van uh, Radio Bergijk. Ik, ik, ik koop niet aan de deur. Nee, wacht even, Staf. Kijk eens goed, kijk eens goed, ik ben het, Peer van Eersel. Mag ik mag, mag, mag even bij je binnenkomen? Ik heb een vraag aan je. Liever niet, niet. Nee, maar je hebt toch wel even vijf minuutjes voor mij? Voor, voor... Peer van Eersel, ik heb, ik, heb, ik heb je toch wel een aantal keer gevraagd hè? bij Radio Bergijk. heb je radiozendheid gekregen van mij. Kan je toch een keer iets terugdoen, hè, staf? Nou, voeg uit dan maar even. Nou, ja. ja, goed zo. Ja. Ach, nou, je woont hier. Het zeg, je woont hier, uh... Ja. Ja, je moet je wel een liefhebber van zwart. Ja. Zwarte muren, zwart plafond. Zwarte vloerbedekking. Ik heb het huis. Kan er geen lichtje aan? Nee. Ik heb het huis naar nou mijn gemoedstoestand gedecoreerd. Nou, nou goed, even kijken hoor, waar kan ik nou gaan zitten? Au! Nou. Waar kan ik hier gaan? Ach ja, hier voel ik een stoel. Kan, kan ik hier gaan zitten? Ja. Zeg, staf, om met de deur uh, in huis te vallen. Ik uh, zit met een bepaalde gedachte. En uh, dan wou ik eens aan jou vragen, hoe doe je dat nou het best? Uh. Als een mens met een bepaalde gedachte speelt. En, en dat is niet voor niks. En ik dacht, van, hoe zal ik het nou gaan doen? Wat, wat denk je? Nou, geef nou eens een tip. Ik ben niet helemaal... Zeker dat ik snap waar u op doet, meneer Van Heer. Ja, maar ja. wat is nou de beste manier om gevonden te worden? Dat, als, dat degene die jou vinden dat nooit meer vergeten. En ook regelmatig nog s'nachts wakker schrikken met dat plaatje voor hun ogen. Oh. Vol, volg je me? Ik. Het is lastig om je te zien in het donker. Waar zie jij eigenlijk, Staf? Hier. Oh, daar! Je schuifelt als, als een schim door je eigen huis. Ja. Nou, dan zou het misschien tot de mogelijkheden behoren om je polsen door te snijden. En vlak voordat je dat doet, iemand te bellen of hij even langs zou komen. Ach, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wacht even. Ja, ja, ja, ja, ja. En hoe, hoe, hoe, hoeveel tijd moet er dan tussen zitten, denk jij? Nou, ik, ik zou ervoor zorgen dat op het moment dat je je scheermes in je polsen zet, dat je dan al weet dat diegene onderweg is naar je adres. Omdat een slagadelijke bloeding... Ja, ik, ik, ik, ik kan zelf slecht tegen bloed. Oh. En met, met zo'n scheermes kan ik nog lelijk zeer doen. Wat gebeurt er nou als ik mezelf... Oh, oh, is er een bepaalde manier van hangen... die, die er gruwelijk uitziet... waarbij je toch gered kan worden? Ja. Waar zit je? Staf? Hier. Oh! Godverdomme, ik zit dat je schimmen in zijn eigen huis. Gek dat je er bent. Nee, maar en langzaam hangen. Je kan toch ook een soort verwergingshanger. Dan schijnt je paars te worden en je ogen uit je kop te gaan puilen. Ja, dat ziet er inderdaad niet erg aparteidelijk uit. En dan kan je toch nog op het laatst gered worden. Dat is bij wurg. Ze doen het ook wel eens bij workseks. Ja, maar dat gaat even zo vaak helemaal mis. Ja, nee, bij mij moet het dus net goed. Nou ja, weet je wat, ik verzin wel wat. Ik, uh, ik, ik, ik, ik heb trek in de kopstoot. Ik zou zeggen, Staf, dankjewel voor je tips. Wilt, ik, u, wilt u mij verder? is de deur. Eh, grap, eh, eh, eh, ik heb genoeg van jou. Dag, Staf. En jou heb ik ook niks. Eh. Wilt u mij verder in dit leven met rust laten, meneer ja, Van nou, nou, Ja, dat is uh, wederzijds. We, we oh. Zag Dag, Staf. Dag, meneer Van Heersen. Dag! Daar hoor, ja, dag. Hey. O, nou, die, man, die man is knettergek. Boe! Ah! Oh. Ja, vuile, vuile, vuile. Heb ik je eindelijk zelf eens te grazen genomen, oh. Van Eersel? Ach, oh. oh. ik kan even, oh. Oh. Mijn hele dag is goed. Ach, oh. oh, ik ben gewoon met mezelf misselijk geschrokken. Ach, oh. ach, oh. oh. ik ben ik geschrokken, die man. Ah. Oh. Oh. Oh. Ach, in mijn hart sloeg, sloeg zes keer over. Maar oh. goed. Uh.